Daar werd in het afgelopen weekend in de haven ruim 2000 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden aan boord van een schip uit Ecuador. De Belgische politie greep niet meteen in... om de containers te kunnen volgen naar hun eindbestemming. Dat bleek een bedrijventerrein in Emmeloor te zijn... waar de vijf verdachten de lading stonden op te wachten. De straatwaarde van de cocaïne wordt geschat op 70 miljoen euro. College Bescherming Persoonsgegevens... heeft bureau Jeugdzorg Noord-Brabant op de vingers getikt. De jeugdzorg heeft werknemers verplicht om psychologische tests te doen... Daarna zijn de resultaten van de 900 tests bewaard. Dat is allebei verboden, zegt het CBP. De werknemers mogen niet verplicht worden om aan psychologische tests mee te doen... en moeten toestemming geven voor het bewaren van de resultaten. Maar dat is niet gebeurd. Bureau Jeugdzorg in Brabant heeft toegezegd de werkwijze aan te passen. Dat betekent dat wij medewerkers schriftelijk zullen verzoeken... of ze uh, uh, uh, instemmen met het feit dat we de gegevens uh, bewaren en de wijze waarop...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 De vastgezette hoofdredacteur had geschreven dat Egypte onder de moslimbroederschap een periode van duisternis tegemoet gaat. En verwijt de nieuwe machthebbers in Egypte dat afwijkende meningen niet worden getolereerd. Dan het weer nog, wolkenvelden en af en toe zon. Vooral de noordelijke helft van het land maakt kans op een bui. Het is zo'n 22 graden. Morgen minder zon en een toenemende kans op buien. Dan de temperatuur verandert weinig. Aan verkeersinformatie er staan files op de A4... daarna richting Amsterdam voor de Schipholtunnel 4 kilometer. Daar ligt een lading hout op de weg, twee rijstroken zijn daar dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10 West... tussen Afrit Haarlem en Knoop het Koenplein staat 3 kilometer file.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 Bekijk alle bestemmingen en boek direct op emirates.nl. Fly Emirates. Hello tomorrow. Beafor. Bij de dieren speciaalzaak, De mensen die van dieren houden. Beafar. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel... Goedemiddag, welkom terug bij Dit is de Dag... met nog aan tafel Jacques Roosendaal van de SGP-jongeren. Hij gaat een appeltje schillen, socioloog Willem Schinkel... en onze rubrieksgast Bambe Delver... over de pogingen Nederlanders met gezinnen al naar de provincie te krijgen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Ja, dat is dus Jacques Roosendaal van de SGP-jongeren. Jacques, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Met Guido van Leenput van uh, United Civilizations for Peace. Dat is een organisatie die uh, zich inzet voor, zoals de website meldt, uh, vrede tussen Israël en het Palestijnse volk. Nou, nobel doel, daar sta ik ook helemaal achter. Alleen de methode waarop en de achtergrond, dat is ook de aanleiding dat ik tot dat appeltje ben gekomen, is uh, een boycott van producten en... Recent heeft bijvoorbeeld vanuit Zuid-Afrika, roept de regering daar nu ook toe op. En daar heb ik grote vraagtekens ja, bij. Ja, boycott van producten uit Israël. Uit Israël. Of dan wel de specifieke Palestijnse gebieden. Of, of uh, de, de, de Westbank, de betwiste gebieden. Maar dat is niet helemaal helder bij die organisaties. En ja, daar heb ik dus wat vragen ook over. Ja. Plus dat ik zeg, ja, is het nou wel zo productief? Ik weet niet of ik wat argumenten mag noemen. Ja hoor, mag vast. Ja. Nou, ten eerste uh, is het vaak contraproductief... als je zo'n oproep uh, uh, plaatst. Uh, je ziet het in die betwiste gebieden... dat juist vaak Palestijnen voor... bijvoorbeeld Israëlische ondernemers werken. Dus als je dat boycott... dat je uiteindelijk ook weer gewoon heel bazaal de Palestijnen... in die gebieden raakt. Twee, als je... Zo'n moeilijk conflict, alleen maar isoleren naar één zo'n punt, namelijk die betwiste gebieden en bijvoorbeeld het economisch isoleren van, van ondernemers daar, uh, dat lijkt me uitermate onverstandig. Kijk ook naar bijvoorbeeld uh, de haat die verspreid wordt in de Palestijnse leerboeken ja. over nou ja, het Joodse volk. Uh, en als laatste, ik vind het altijd wat, wat frappant dat er, uh, als je kijkt op de totale wereld, is niet meer dan ongeveer een, een spelderkop totaal andere conflicten waar niet die aandacht voor is... en dan specifiek altijd dit punt. En dan zo sterk eruit lichten, dat snap ik niet. Ja, Guido van Leenput. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, Jacques Roosdaal heeft de nodige vragen. Allereerst, uh, waar richt u zich op? Um, ik wil meneer Roosdaal danken voor het uh, appeltje dat hij met mij wil schillen, omdat het de gelegenheid biedt om een aantal dingen uit te leggen, maar ook om een paar dingen recht te zetten. Um, de club waar ik voor werk heet United Civilians for Peace, en dat is een samenwerkingsverband van vier maatschappelijke organisaties, Cordate, ECO, IKV, Pax Christi en Oxfam Novib. En wij zijn niet voor een boycott van Israël. Wij zijn voor een, uh, een overeenkomst op basis van internationaal recht, waarbij de uh, de nederzettingen die veroordeeld worden in het internationaal recht... Uh, tot discussiepunt worden gemaakt op het economische terrein. Het is zo, en dat is het voorbeeld van Zuid-Afrika... daar heeft de regering van Zuid-Afrika gevraagd om openheid voor de consument... zodat de consument niet misleid moet worden. Okay, daar... Dus je wilt dat... gewoon etiketten die duidelijkheid geven over waar het vandaan komt? Absoluut, zodat het uh, wel benadrukken dat het dus niet om een boycott van Israël gaat... maar dat uh, in dit geval uh, de consument kan kiezen of die bijvoorbeeld olijfolie uit de bezette gebieden neemt... namelijk de Joodse nederzettingen. Dat weer iets anders is dan de Palestijnse olijfolie. Of die van... ...de staat Israël zelf. Uh, dus met nadruk wil ik zeggen... ...dat we niet voor een boycott van Israël zijn. Ten tweede, die nederzetting is een groot probleem... ...dat wordt algemeen erkend. En uh, die is, dat is een groeiend probleem. Het aantal inwoners stijgt met de jaren. Het aantal bedrijven stijgt met de jaren. En uh, de invoer... ...is een probleem ook voor de Europese Unie. Dus niet alleen voor Zuid-Afrika... ...ook voor de Europese Unie. En Europa die erkent dat probleem... ...want die maakt de onderscheid... ...in de invoer van producten uit Israël... ...tussen het Israël en de bezet... Gebieden waarbij de producten uit Israël eh, belastingvoordeel, importvoordeel, hebben genieten, en die van de bezette gebieden niet. Tenminste die van de Joodse nederzettingen. Ja. Even niet. een dus reactie dat, van Jacques. Dat is een heel dan. belangrijk onderscheid. Ja. ja, twee punten zie je al dat het in elkaar overloopt. Hè? Kijk, prima als u zegt van het gaat er alleen om dat mensen helderheid krijgen van waar komen producten vandaan. Dat vind ik prima. Daarmee eh, hebben mensen, wat mij betreft, naar het recht op een uh, goed om de consumenten in, uh, te informeren. Maar als daaraan gelijk gekoppeld is, en dat zie je vaak in de debatten, dat zie je vaak in de setting waarin deze discussie plaatsvindt uiteindelijk gewoon een boycott van die producten. En bijvoorbeeld in het verlengde daarvan, ook van organisaties uh, die u net noemt... Uh, bijvoorbeeld van kennis en maar ook technieken die gebruikt worden in Israël... of ontwikkeld worden aan universiteiten... die, omdat er dan bijvoorbeeld een medewerker woont in zo'n betwist gebied... Uh, of omdat een organisatie daar actief is... dan ga je uiteindelijk zo'n economie van zo'n land raken. En dan zeg ik, Israël is een prima functionerende rechtsstaat. Je kunt dit soort dingen ook gewoon aan de, de kaak stellen... maar ga niet proberen iets economisch kapot te maken. Guido? Het gaat erom dat Israël een bezetting uitvoert sinds 1967. Dat is uh, onbetwist internationaal recht. Nou, ja, u betwist het, maar ja. uh, internationaal recht, nou, internationaal houdt, recht wordt er verschillend over gedacht. En uh, in dat verband is het ongewenst dat de producten uit die gebieden vrijelijk op de markt uh, ter beschikking kunnen komen. De Europese Unie ziet dat probleem in en geeft uh, uh, Israël... Het product uit Israël, een belastingvoordeel, een importvoordeel en uit die gebieden niet. In mei heeft de Europese Unie besloten om daar strikter op toe te zien. En dat heeft natuurlijk als achtergrond deze discussie waarvan de Zuid-Afrikaanse beslissing ook een uitdruk uh, uitdrukking is. In Denemarken overwegen ze hetzelfde. En het is gewoon logisch dat dat gebeurt, want aan die bezetting wordt op geen enkele manier een einde gemaakt. Ja, maar oh, um, ja. meneer Van Limpet, Jacques Roosendaal zegt dat het ook op een andere manier kan. En dat je niet op deze manier hoeft aan te pakken. Kijk, ja, en in de Kamer De regering zegt steeds: wij wachten op een finale oplossing in onderhandelingen. Ja, wij wachten daar ook al lang op. En dan is het dus geen uh, wonder dat ondanks dat wachten, waarin niets verandert, waarin geen voordelen zitten. dat er, de, dat er uh, uh, duidelijkheid komt over hoe die bezetting wordt uitgevoerd. Zodat in ieder geval consumenten kunnen beslissen die producten die daar vandaan ja. komen niet te nemen. Nee, maar en... als, je net, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar de economie die gegroeid is. en dat de Palestijnen juist werk vinden in een gebied waar inderdaad, ik herken dat natuurlijk is dat betwist. daar moet over onderhandeld worden. Maar wat mij betreft, inderdaad, moet je nou naar een totaalpakket kijken. Maar als je een conflict hebt, zal er over alle aspecten onderhandeld moeten worden... en alleen focussen op deze manier en uiteindelijk ook de emotie aanwakkeren... dat er een soort apartheidstaat in het leven is geroepen... en uiteindelijk zo'n apartheidstaat ook de nek om moet worden gedraaid. Daar ageer ik fel tegen. Waar het volgens mij om gaat is dat uh, de bezetting uh, dag bij dag verder wordt uitgevoerd. En dat er geen enkele schijn van de kans is dat er die, dat die uh, beloofde onderhandelingen tot spoedig resultaat leiden. Die blijven weg. maar Ik mag nog even zeggen dat de Europese Unie, dat de, of, dat de ambassadeurs uh, geconstateerd hebben... dat het uitzicht op een twee-staten oplossing onuitvoerbaar dreigt te worden door die bezetting en de bijbehorende bezettingseconomie. Even naar de andere consumenten hier aan tafel. Uh, uh, Bamber Delver, ook consument. Hè? Nee, ja, zou, ja, wat zou het uh, voor u betekenen als dat op het etiket staat? Wel of niet kopen? Nou, dan kijk ik naar hele lekkere producten. Dan koop ik Palestijnse producten en ik koop Israëlse producten. Dus um, uh, ik ken het idee wel om, om uh, boycott uh, uit te voeren naar bepaalde producten. Uh, ik kom zelf uh, uit de, de, ja, de als jongere gevoerde Palestijnse strijd... maar zo'n Palestina-sjaal... Nu weet ik dat de wereld een beetje gecompenseerd in elkaar zit. Dus uh, informatie is prima, maar laten ideologische organisaties niet verwachten... dat de consument ook gaat doen wat ze willen. Ja. Mag ik daar iets op zeggen? Ja, daar mag je zeker wat op zeggen, want wij, van, wij, Ja, van, ja, ja Wat is een ideologische organisatie? Als je voor het internationaal recht opkomt, ben je dan een ideologische organisatie? Nou, alsof uh, dat... Uh, uh, u, u noemt uh, de vier organisaties waar je bij bijgesloten Die zijn toch wel ideologisch, he? IKV? Ik hoop toch ja. wel dat u ideologisch bent. Ik zou zeggen dat uh, deze organisaties gewoon een maatschappelijke organisaties zijn in het midden van de, van de maatschappij. En dat die uh, opkomen voor het internationaal recht. Waarbij het logisch is dat je uh, niet mag profiteren van een bezetting. En dat je geen onrecht mag ja. goed praten. Ja, maar, ja, maar ik vind het ideologisch, ideologisch. Vind een compliment hoor. Dus houdt u dat alsjeblieft zit bij. En, en dat u, zou Willem vind... Schinkel ook zeker vinden, dat dat een compliment is. Zou u het uh, wel of niet kopen? Um, zou ik wat niet kopen? Nou, een product uit de uh, bezette gebieden. Nee, zou ik niet kopen. Waarom? Maar u weet het nu misschien ik, vaak ik, niet eens. Ik. ik vind het een heel interessant initiatief. En uh, als ik zou, uh, duidelijk zou hebben dat, dat het daar vandaan kwam, zou ik het subiet niet kopen. Nou, ja. Prima dat de consument dat afweegt. Hè? Dat hij zegt van nou vingers af, zeg maar van bijvoorbeeld van zo'n ja. conflict. Dat het, niet, ja, dat het met mijn portemonnee niet raakt. Dus ik vind die bekendheid prima. Maar wat er aan. Uh, wat er voor een vervolg aan wordt gegeven. Dat het bijvoorbeeld de totale economie van Israël kan raken. omdat een product verder bewerkt wordt in Israël. of omdat. Uh, ja, dat is dan een probleem van Israël zou ik zeggen. Nou, ze hebben zelf een bezetting daar. die ze inderdaad ja, tegen internationaal recht. tegen herhaaldelijke vaststellingen door de Verenigde Naties. die ze tegen die, uh, uh, dat internationaal recht uitbouwen. Dus ja, dan moet je dat niet doen. Ja. Dan word je inderdaad geraakt ja. in je economie. Dat vind ik dan ook logisch en dat zou ik ook goed vinden dan. Socialag ver... Willem Schinkel is uw medestander, meneer Van Leempelt. Ja, dat stemt mij tevreden. Ik denk dat er heel veel medestanders zijn overigens. En ik moet ook nog zeggen dat Israël doet alle mogelijke moeite... om die bezettingseconomie te steunen. Dus voor zover de bedrijven getroffen worden... door die extra importheffingen in Europa... worden die gecompenseerd. Dat is een fonds ja. dat waar jaarlijks jaren... ja. miljoenen in omgaan. kijk, dan. we verschillen van mening over hoe je dat moet definiëren. Wat mij betreft is er sinds 1967 een discussie over geval gebied en moet er onderhandeld worden tussen een Palestijns volk en een, en een autoriteit die nog in ontwikkeling is en een Israëlische staat. Dat gebied was daarvoor in uh, Jordaanse handen. Toen er, heb ik uw organisatie ook niet horen bepleiten dat Jordanië zich terug zou moeten trekken. Er is nu gewoon een feitelijkheid en wat je nu doet is dat uiteindelijk de Palestijnse werknemers op zo'n Jordaanoever uh, geraakt worden, hun werk kwijtraken als je die producten niet koopt. Ja, dat dus is eigenlijk maar de vraag zeg of jij... moet willen. Je, je, je komt van de regen in de drup. Je komt van de regen in de drup. En laat dan die twee partijen met elkaar onderhandelen... wat mij betreft in een totaaloplossing. En kijk als organisatie, en dan doe ik een oproep naar u... meneer Van Leenput, breder. Kijk ook bijvoorbeeld naar de jonge kinderen die opgevoed worden... met haat tegen Israël en met allerlei bizarre Ja, oké, okay, meneer Van Leenput kan natuurlijk niet alles doen. Dit is natuurlijk een ding wat gewoon heel concreet nou, en ik, duidelijk is. Nou, als je je inzet voor die vrede tussen Israël en, en uh, de Palestijnen... wat ik ook met hem deelde, zou ik wel zeggen... kijk het in to het totaalperspectief uh, ja. als je dan een project... Op richt voor het één, zou het ook voor het ja, ander doen. Maar economische boycotts werken gewoon heel goed. Toch, meneer Van Leempert? Nou, wat wij zeggen is... Dat uh, producten uit de uh, bezet die wordt als een gevolg van de illegaliteit van de nederzettingen eigenlijk niet door de Nederlandse regering zou moeten worden ingevoerd. Deze, uh, ook deze afgelopen zittende regering die nu demissionair is, erkent de illegaliteit van de nederzettingen. Maar is heel voorzichtig met het uh, economisch kritiseren uh, uh, van deze nederzettingen-economie. Het is voor, voor ons logisch dat dat wel gebeurt. En het minste wat je kan doen is openheid verschaffen aan iedere wakkere burger om te zeggen waar die producten vandaan komen. Ja. En daarom is de beslissing van Zuid-Afrika ook zo verstandig. Ja, nog even praktisch, meneer Van Leempert... U roept hiertoe op, maar het is nog niet zo ver. Hè? Ik bedoel, het is nog niet zo dat ik nu in de supermarkt uh, uh, dat al zie staan. Op de nee, er, er, wordt, uh, er is uh, krampachtige tegenwerking uit Israël... om te voorkomen dat uh, aangegeven wordt waar die producten vandaan komen. Het ja. is ook in strijd met het Nederlandse consumentenrecht... die uh, voorschrijft dat consumenten niet misleid mogen worden. Ja, Dus, dus u, u bent nog hard bezig. Denkt u dat dit uh, uh, gaat uh, uh, gebeuren? In Europa is er nu een interessante discussie bezig die sluimert. Die kan verschillende kanten op hoor. Mm. Maar in Denemarken overwegen ze dezelfde beslissing als in, uh, in Zuid-Afrika. In Ierland komen ook dergelijke geluiden vandaan. Ja, dus wie weet, uh, wie weet wat voor regering we in Nederland krijgen. Dan uh, ja. is, is er een Europese tendens om dergelijk, dergelijk Europees consumentenrecht te benadrukken. En dat zou denk ik heel goed zijn. Uh, Israël importeert jaarlijks, althans in 2010, ja. voor 11 miljard goederen aan. Uh, aan uh, uh, Europa en de bezetting is al 45 jaar bezig. Dus... Ja. ja, dus uh, het gaat ergens over. Beide de heren, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. I can't buy your love Don't even wanna try Sometimes the truth won't make you happy So I'm not gonna lie But don't ever question If my heart beats only for you It beats only for you Perfect nothing like you're on to rush I can't grant you any Emily Sande, my kind of love. Achter de voordeur. Vandaag met Bamber Delver we hoorden hem al expert jeugd en media. Bamber, we gaan het hebben over de stad versus het platteland. Mm -hmm. daar versus versus, ja, daar hebben we wel het een en over te melden. En dat doen we even aan de hand van de promotiecampagne voor Zuid-Limburg. Een campagne die heel succesvol lijkt te zijn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 het beeld van de stad. Als je kijkt naar de beeldvorming van media, ook de publieke omroep, dat zit heel erg in Hilversum. Dat is niet de werkelijkheid. Nou, Hilversum is ook niet echt de stad. Toch? Nou, ik, vind van, ik zat net maar vast de vast, dus ik zat weer heel erg in de stad. Ja, ja. Randstad. Maar, je maar, ziet dat... maar ook berichtgeving, als ja, er mensen geïnterviewd worden, Stedelijk. dat zijn allemaal mensen uit de stad. Ja, maar daar ja, wonen nou ja. eenmaal de meeste Nederlanders natuurlijk. Nou, dat werkt niet als je de, de, de, de populatie ziet. Is dat het platteland? Ja, ik woon niet echt op. Nou ja, hoewel. Nee, ja, neem het op voor het platteland. Ja, nee, kijk, toen ik uh, verhuis naar Sint Pancras, dat is dan gemeente Broek op Dijk, En um, uh, dan zie je toch dat daar een hele andere mentaliteit heerst. Ik uh, vind het verrukkelijk om uh, mannen met klompen tegen te komen... in de supermarkt. Maar dat om... heeft misschien andere achtergronden. Het ja, Want... heeft wel met mentaliteit te maken. Hè? Uh, gevoet in de klei, geen gedoe, geen, gedoe, ja. geen ge... Maar dan maar ben je het... toch misschien typisch een stadsmens... die een beetje zit te genieten van ja, het platteland. Ja, Ja, dat is dan wel folklore. Maar als je kijkt naar de mentaliteit, ik dacht voordat ik uh, verhuisde van de stad naar het platteland... dat ik zeer geïsoleerd zou raken. Ja, dat want was dat is natuurlijk wereld. het beeld wat past bij het platteland. Ja, ja. Uh, de, geen treinen, uh, ja. de bussen die zijn allemaal weggesaneerd. Ja. Uh, ja, je, je zit overal ja, ver dan zit je dan. Ook medische dat zorg. Of, ja. ja. En dan blijkt het heel erg mee te vallen. Onze huisarts is echt een dorpse huisarts die kent de patiënten. Dat schijnt ook uniek te zijn, maar dat vind ik heel erg wonderbaarlijk.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 Kunt leiden hoe ik het wil, dat is heel erg individueel. Kijk dan, dan zit ik goed waar ik zit. Is het gezonder op het platteland voor mij? Zeker wel. Ik was gek van die stad, echt. Ik er helemaal gek van voor jou, toch ja. Als deskundige zie je een trend. Vroeger ging men naar de stad, ja.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 Ik ben benieuwd, Rickert. Ja, groeten van het platteland uit Drenthe. <laughs> uh, uh, ik heb een kleine amuse om te beginnen. Doe mij maar duizend euro, Mark. Dat scheelt me weer een hoop. Of toch maar niet, bedenk ik dan. Mijn stem is niet te koop. Het gedicht van de dag is <laughs> Idealen. Waar zijn de idealen in de politiek? Wie kent de kunst van wijze woorden spreken? Welk wereldnieuws kan onze hardheid breken? Ik weet het niet. Geef mij maar de muziek. Wie ziet de lijnen in het mozaïek? Wie weet wat hij uiteindelijk moet kiezen? Of zijn we het verhaal aan het verliezen? Vertel het mij in tranen op muziek. De woordenkramers lijken op elkaar en vechten om de gunst van het publiek. Dat smeekt om geld en niet om retoriek. Hier zit ik met de handen in het haar. Is één oog koning in de republiek? Mijn schip vol woorden, strand in de muziek. Heel mooi, Richard. Jouw gedicht is straks natuurlijk na te lezen op onze website. Dit is de dag.nU ja, einde van deze uitzending alweer. Onze gasten vandaag waren Benjamin Herman... saxofonist van de New Cool Collective. Morgen eh, treedt hij op bij de opening van de Uitmarkt. Socioloog Willem Schinkel hadden we dank voor uw komst. Expert jeugd en media Bamber Delver. Jacques Rosendaal van de SGP Jongeren. En journalist Luc Mulder. Hij vertrekt vandaag naar Noorwegen, naar Oslo... om morgen de uitspraak in de zaak Breivik eh, aan te horen. En we zullen Luc Mulder ongetwijfeld hier en daar eh, zien... met zijn repertoire. Eh, vanuit Oslo. Ik verwijs tot slot nog even naar de website. Dit is de Nu als u wilt reageren of iets wilt teruglezen. Straks vanuit Den Haag, Tesselblog en Geooghems met Villa VPRO. Ger, wat, wat hebben jullie in petto? Hallo Jeroen. Ja, in Duitsland is de politie vanmorgen massaal opgetreden... tegen extreemrechts. Het is de grootste actie tegen extreemrechts ooit. NOS-verslaggever Tim de Wit was bij de persconferentie... en we praten met hem... En in aanloop naar de verkiezingen praten we met hoofdredacteuren van Partijbladen. En vandaag is aan de beurt Menno van Hulst van het clubblad van de ChristenUnie. En nu eerst het nieuws met, ik weet het niet, ik hoor het, hoor het vanzelf. Met Do Dorald Megens het... Radio 1. Het NOS-journaal. College Bescherming Persoonsgegevens heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant op de vingers getikt. Jeugdzorg heeft werknemers verplicht om psychologische tests te doen. Daarna zijn de resultaten van de 900 tests bewaard. Dat is allebei verboden, zegt het CBP. Brabantse Bureau Jeugdzorg heeft beloofd dat het niet meer zal gebeuren. In Egypte zit een hoofdredacteur van een krant vast... wegens belediging van president Mossi aan het verspreiden van leugens. Hij moest zijn proces in de gevangenis afwachten. De vastgezette hoofdredacteur had geschreven dat Egypte onder de moslimbroederschap... een periode van duisternis tegemoet gaat.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 en Kamerleden. Natuurlijk over de langzaam maar zeker op stoom komende verkiezingscampagne. En over de vele onverwachte financiële cadeautjes... die daarbij over ons worden uitgestort. En daarvoor praten we in onze serie met hoofdredacteuren van Partijbladen... met Menno van Hulst van de ChristenUnie. En in Metropolis... De listen en trucjes waarmee politici in Indonesië de kiezer proberen te paaien. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. De Duitse politie in Noord-Rijn-Westfalen heeft vanmorgen een massale actie ondernomen tegen extreem rechts, de grootste ooit. Uh, en de correspondent Tim de Wit was bij de persconferentie, die zojuist is afgelopen of misschien nog net bezig. Tim, wat kun je ons vertellen over die invallen? Geen Tim? Nee? Misschien hoort hij ons, maar wij hem niet. Waarschijnlijk is de persconferentie nog bezig. Wat jij al Ik hoor zei. jullie zeker wel. Ik oh, hoor jullie hoort ons wel. zeker wel, Tim. Ja. Uh, Goedemiddag. Het gaat eens dus even over die massale actie van de Duitse politie in Noord-Rijn-Westfalen tegen extreem rechts. Er is een persconferentie geweest, of nog aan de gang. Jij was daarbij, Tim. Vertel eens, wat kun je ons vertellen over die invallen? Want dat, het ging om invallen in panden. Klopt, ja. Het was inderdaad in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Eh, er waren meer dan 900 agenten bij betrokken... die in bijna 150 huizen zijn ingevallen... in ja, tientallen verschillende steden in de deelstaat. Dus inderdaad een gigantische actie was dat. Eh, de meeste invallen werden gedaan in de steden Dortmund en Aken... En uh, ze deden invallen bij neonazies die volgens de politie verbonden waren met drie ondergrondse extreemrechtse groepen. En ja, in het Duits zijn dat de nationale widerstand, het kameradschaft Ham en het kameradschaft Aken. En die zijn en die ondergronds omdat ze nog niet zo uh, lang geleden verboden zijn. Klopt, ja. ja je, op het moment dat je verboden wordt... dan maakt het natuurlijk ook makkelijker voor de politie om bij ze in te vallen. En ja, dit gaat dus echt om neonazis die ja, inderdaad niet uh, publiekelijk uh, laten zien dat ze neonaties zijn... maar wel dus inderdaad ondergronds op allerlei feesten... op allerlei samenkomsten uh, uh, ja, met elkaar hun gedachtegoed delen. Ja. Zegt die invallen, heeft dat nog iets opgeleverd eigenlijk... qua arrestaties of zoiets, of, of, of belastend materiaal? Nou, het belangrijkste is, ze hebben heel veel uh, wapens gevonden... ook heel veel neonazistische propaganda... Uh, en, en wat wel opvallend was, is dat er heel veel posters zijn gevonden van de NPD, de extreemrechtse politieke partij ja. in Duitsland. Die is dus niet illegaal, maar uh, die zit nu zelfs in verschillende steden in de gemeenteraad. En dat is belangrijk, die vondst, omdat de kans om deze partij in Duitsland te verbieden uh, daarmee wat groter wordt. Want al jaren probeert de politie een verband te leggen tussen de NPD en deze ondergrondse neonazistische organisaties. Ja. Nou, Dat blijkt heel erg lastig te zijn en de NPD ontkent dat ook altijd stellig. Maar ja, deze inval is volgens de politie in elk geval een belangrijke aanwijzing dat ze dus wel degelijk aan elkaar gelieerd zijn. En, maar ja, dat, dat kan zou... je toch niet op grond van, de, van een paar posters alleen maar constateren? Die posters, die kan iedereen in huis hebben. Nee, nee, tuurlijk. Maar goed, het, het is wel een aanwijzing natuurlijk. En, en een begin van, een, van een, een nieuw onderzoek. En ja, het is een enorm gecompliceerde zaak ook om deze politieke partij te verbieden. Het is al een keer geprobeerd in Duitsland. Dat, toen is het mislukt. Ja. Dus uh, voordat ze het weer gaan doen, voordat ze weer echt een enorme zaak daarvan maken, hebben ze heel veel nodig. Maar ja, al deze kleine stukjes uh, dragen daar natuurlijk wel aan bij. Ja, is het toevallig dat die invallen Noord-Rijn-Westfalen plaatsgevonden hebben? Of staat die, staat die deelstaat bekend om zijn neonazistische sympathieën? Nou, het, wat mij opviel, ik heb dat even opgezocht. Het aantal extreemrechtse incidenten is daar enorm toegenomen de afgelopen jaren. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar heel 2011, dan worden er meer dan 3000 incidenten geregistreerd. Dus nou is noord rijn wel een grote deelstaat hoor. Er wonen mm -hmm. 18 miljoen mensen, dus zelfs meer dan in Nederland. Maar ja, dan heb je het dus over mishandeling van buitenlanders, uh, bekladden van Joodse gebedshuizen, uh, moskeeën, dat soort zaken. En uh, twee aanhangers uh, van deze kameradschaften, waar ik het net over had, werden bijvoorbeeld twee jaar geleden uh, opgepakt. Omdat ze op het punt stonden een bom aanslag te plegen op een groep demonstrerende linksradicale in Berlijn, ja. oftewel ja dit, dit soort groepen schrikken ook echt niet terug om geweld te gebruiken. En je zei dat ze precies dat geweld dat er ook heel veel wapens gevonden zijn. Was, was, was dat een verrassing? Ik bedoel wat voor wapens wa waren dat? Nou ja nee we hebben het niet over eh, enorm grof geschud... maar dan heb ik het inderdaad over boxbeugels, eh, messen, eh, hmm. zelfgemaakte handgranaten las ik zelfs nog. Eh, dat soort dingen zijn er gevonden. Ja. Um, maar ja, geen goed. professionele dingen, geen uh... Uh, Hekler en zijn machinepistolen, dat soort werk. <laughs> volgens mij, nee. Vol zo volgens zijn voor zijn geld waarschijnlijk. Zeg, nee. iets anders, Tim, wat mij heel erg opvalt aan deze affaire is... Uh, Duitsland is enorm te, te kakken gezet door die uh, moord... door een paar rechtsextremistische figuren. Nee, ze waren volkomen verrast. Maar deze inval, en wat jij, alles, wat jij daarover vertelt... blijkt dat ze enorm veel kennis hebben van de achtergrond en van die, en van die bewegingen. Dat, dat detoneert met elkaar, die twee dingen. Ja, ja, dat is wel heel interessant, ja. Want ja, je doelt op het neo trio hè? dat ja. werd eh, eind vorig jaar bekend... Eh, dat die eh, jarenlang ongestoord eigenlijk op verschillende plekken in Duitsland... Eh, met name buitenlanders hebben kunnen ombrengen. Ja. Eh, die, die moorden bleken dus ook allemaal met elkaar te maken te hebben. Dat was een enorme schok in Duitsland eind vorig jaar. Dat dat allemaal uit één organisatie, zo'n ondergro ondergrondse organisatie... Eh, voortkwam natuurlijk. Eh, wat ik bijvoorbeeld ook las, is dat een van die kameradschaften... die hadden bijvoorbeeld al voordat bekend werd dat deze... Dat dit neonazi-trio die moorden pleegde posten die al regelmatig dingen op internet als uh, Zwickau Rules, bijvoorbeeld. Hè. En Zwickau was de plek waar dat neonatietrio uh, woonde. Ja. Um, oftewel, ja, dit, dit geeft ook wel aan, en dat vind ik ook wel interessant, dat dat hele ondergrondse neonazistische netwerk in Duitsland uh, aan elkaar gelieerd is. Uh, ja. En dit is dus alleen maar een slag tot nu toe in, nou ja, de grote steden Dortmund en Aken en nog verschillende steden daaromheen. Maar goed, ja, hiermee ben je er natuurlijk nog niet. En ja, het zal echt nog wel even duren voordat de politie echt grip heeft op het neonazisme in Duitsland. Daarover gesproken, Tim, is er nog iets gezegd over vervolgen of deden ze daar een zwijgen over toe? Daar, nou ja, dat is afwachten. Kijk, deze organisaties waren dus verboden door de minister van Binnenlandse Zaken in Noord-Rijn-Westfalen. En ja, nee, die man wilde echt ook werk van maken. Dus die gaat er zeker mee door. Dit is natuurlijk ook een begin. Uh, Want wat mij opviel is, dus het is niet dat er een enorme reeks arrestaties is uh, gedaan. Het, is vooral om, het ging vooral om invallen. Vooral om het eigenlijk het uitschakelen van deze organisaties. Dus het sluiten van de panden waar ze samenkomen, plekken waar ze uh, elkaar ontmoeten. Ja. Um, maar goed, ja, uiteindelijk is het nog wel afwachten wat dit echt gaat opleveren. Ja. Even tenslotte dan nog, Tim, toch interessant. Zijn er nog relaties gevonden in die spullen die ze bij die inval hebben gevonden? Relaties met Nederlandse groeperingen? Nee, nee. Of nee, voor het zover ik nog te weet... vroeg door? Voor ja, voor zover de... ik weet niet. Ja. Daar is niks over bekendgemaakt in elk geval. Oké. Okay. Tim de Wit, NWS-correspondent te Duitsland over een massale inval tegen in panden van extreemrechts. Rutte, Roemer, Samson, Sapslop, noemt u maar op. Alle strekkers kunt u de komende weken in alle media tegenkomen... waar zij hun plannen voor Nederland aan de man proberen te brengen. Maar niet bij ons, want wij doen wat anders. Wij peilen de meningen en gevoelens binnen de partijen hoofdredacteuren van de partijbladen kennen die als geen ander, denken wij. Want zij zien de ingezonde brieven, de artikelen en de hartekreten soms. En vandaag is hier bij ons de gast Menno van Hulst. Hartelijk welkom. Hij Hartelijk is uh, hoofdredacteur van het blad Handschrift. En dat is het ledenblad van de ChristenUnie. Um, Ger en ik hebben de handschriften een paar... Um, nummers even bekeken. En het is een echt clubblad, dat klinkt een beetje flauw... maar het is echt een blad voor de leden van de partij. Klopt het dan als wij aannemen dat u als hoofdredacteur... inderdaad heel goed op de hoogte bent van wat de leden bezighoudt? Dat hoop ik. <laughs> Durft u ja. niet zomaar voor ja jaar te wij zeggen? Kijk, we hebben 25.000 leden. Ik weet natuurlijk niet wat er in de hoofden van al die mensen zich afspeelt. Maar wij krijgen wel telefoontjes en wij krijgen mails en, en brieven... En, uh, en we zijn natuurlijk veel in het land ja. om te kijken van, uh, van wat er gebeurt. We spreken met veel mensen. Dus we ja, hopen... veel in het land, wat betekent dat? Vroeger had je bij de VPRO en de andere omroepen deden dat ook. Had je van die toogdagen. Hè? Dan, uh, dan, dan, dan, dan trok de omroep het land in die zaaltjes. Om je en... te onderhouden met de leden. Ja, Korgalis ja. die presenteerde dat, die lulde dat aan elkaar. Hm. Dat, dat doen jullie ook? Nou, toogdagen... Ja, we hebben natuurlijk in verkiezingstijd hebben we van, van dit soort wat, wat grotere ja. bijeenkomsten. We hebben besloten dit jaar niet twaalf te doen in elke provincie, maar vier. Mm -hmm. Vier wat grotere, meer aangekleden. Uh, ChristenUnie en Trinity Live heet dat. Trinity is dan een, een band die ook uh, een eigen publiek weer meeneemt. Ja. Dat is een, een moment om, uh, om, om, om je achterban te ontmoeten. Ja. Maar mm -hmm. goed, dat is campagnetijd. Ja. Daarnaast is campagnetijd. hebben we twee keer per jaar een congres... En wie vinden we daar, met name? Dat is toch een beetje... Het congres zijn, van het blad? Of, nee, het congres, van de, van, partij. Partij. Ja, ja. congres ja. van de partij. Het congres van de partij. Het blad heeft verder... Uh, geen, uh, geen bijzondere bijeenkomsten. Maar het blad uh, heeft wel wat u, wat u net zei, uh, lezerspost. Hè? Ze staat ja. daarin en nieuwtjes en zo. Wat, wat, wat, en, en u krijgt telefoontjes en er komt op de redactie komen er ongetwijfeld brieven binnen die dan het blad niet halen. Maar wat springt er volgens u op dit moment nou uit waarvan u zegt dat zou je als een groot soort algemene delen wel kunnen zeggen dat dat is wat onze leden het meest bezighoudt? Nou, beleidsinhoudelijk zijn ze heel erg bezig met zorg. Zorg is, is een heel groot item voor mensen. Dat raakt ze ook vaak heel erg uh, persoonlijk. Breed, uh, gezondheidszorg, gezondheidszorg de ouderenzorg, ja. de AWBZ en, en al die, uh, al die dingen... Uh, bijna iedereen heeft, uh, heeft daar voorbeelden van. Uh, heel veel mensen werken natuurlijk in de zorg of ontvangen zorg. Dus het raakt mm -hmm. bijna iedereen. En we weten ook zo langzamerhand met z'n allen wel dat het onbetaalbaar wordt zoals het nu gaat. Dat, dat, is, dat is wel iets... de teneur die jullie krijgen. Van dat men beseft dat, ja, dat het te, te duur aan het worden nou, is. Bijvoorbeeld van mensen die in de zorg werken. Die zeggen van uh, jongens wij, wij rennen ons rot. Mm -hmm. we, en we hebben, er is te veel bureaucratie. Uh, we worden gedemotiveerd door al die uh, dingen die we moeten invullen. Uh, Ga ons nou eens uh, helpen om, om echt uh, zorg te verlenen... in plaats uh -huh. van al die uh, bureaucratische dingen. Ja. Dat, zijn, dat is wat je... En uh, soms ook dingen als van... ik moet in mijn eentje s'nachts op een afdeling staan. Dat is onverantwoord. Vroeger mocht dat helemaal niet. En nu moet het wel. Ja. Uh, dus dat is van de kant van de mensen die uh, in de zorg werken. Ja. Hè, wat nog altijd een enorm grote werkgever is in Nederland. En in de toekomst ook uh, alleen maar groter zal worden. Mm -hmm. Maar ja, wie kent er niet mensen die zorg ontvangen? Ja. Dat is bijna iedereen. En Precies. iedereen weet dat, uh, kent wachtlijsten, die kent... Ja. Uh, hm. Zometeen gaan, zo gaan we uitgebreid praten over wat er met die gevoelens en die hartekreten van de achterban gebeurt in Den Haag. Maar eventjes gewoon feitelijk hoe de krant, uh, hoe het blad werkt. Hè? Ja. Um, wat voor criteria hanteren jullie nou bij het al of niet plaatsen van haar artikelen? Want ik neem aan dat ja. je ook uh, artikelen toegezonden krijgt van plaats het alsjeblieft. Ja, nou, wij, uh, het woord clubblad zou voor ons een geuzennaam zijn. Dat ja. vind ik helemaal niet erg. Nee, het maar wij doen noemen. het ook absoluut Hele negatief. helemaal ja. niet hoor. Omdat hey. daar ook uh, allemaal servicerubrieken in zitten, en et cetera. Ja. Wat je bij een ja. ledenblad uh, exact. bedenkt. Exact. Ja, we ja. hebben. Uh, kijk, uh, om echte informatie zo van. Uh, Adi Slop heeft uh, vanavond een verkiezingsdebat. Ga allemaal luisteren. Daar heb je geen. geen uh, tijdschrift voor wat, wat vijf of zes keer per jaar uh, nee. verschijnt. Dat doe je per internet of per mail. Mm -hmm. ja. Dus we hebben ook redelijk frequent, een aantal keren per jaar sturen we gewoon een mail naar... Uh, nieuwsbrieven of zo? Ja, nieuwsbrieven. Ja. van ja. Ook een nieuwsbrieven van Arie Slop, ja. uh, Maar ook uh, gewoon nieuwsbrieven van partijbureau. En op dit moment is dus, uh, heel frequent campagnebrieven. Om mensen op de hoogte te brengen van dit doen we in de campagne. Maar dat zijn eigenlijk allemaal logistieke feiten. Ja, dat zijn ja. allemaal, allemaal dingen. Terwijl het blad is, dat, dat moet een gevoel uitstralen. Zo van, dit is ons onze partij. Uh, hier zijn we mee bezig. Uh, dit is uh, nou, wat we belangrijk vinden. En uh, dit u, zijn de foto's. Ja. Die u heeft erbij het al. laatste nummer nu voor u. U bladert ja. erin. Want u wil waarschijnlijk ons duidelijk maken. Iets laten zien van dit is nou... Nou <laughs> ja, ik heb, ik heb een blad voor me. Daar staan gewoon, geloof ik, als ik het goed tel, tien uh, regels in. En, een, en een, een, een, een mooie tekening van een blauw stempotlood. Ja. Wat uh, geslepen wordt. Ja, dat is natuurlijk geen informatie overbrengen. Maar dat is een gevoel overbrengen van jongens, ons, ons uh, stempotlood is geslepen. We zijn er ja. klaar voor en wij stemmen ChristenUnie blauw. Mm -hmm. ja. En dat, dat is dan wat we over willen brengen, ook naar de, naar de, de lezer. En maar dat is en nodig. Maar, maar, maar, heen, nodig maar nu even terug naar wat ik vroeg. Uh, de, de, de, welke criteria hanteren jullie voor het plaatsen al of niet van artikelen? Ja, nou, wij uh, uh, schrijven ook zelf artikelen ja dus dat, dat is, uh, Ik denk dat de meeste artikelen wij zelf schrijven... zo van uh, we willen een interview hebben met mensen uit het land. Mm -hmm. Heel belangrijk is, een partij, een politieke partij... is niet een Haagse business. Een politieke partij is een landelijke vereniging. Uh, wij hebben iets van 6 à 700 bestuurders in het hele land. Gemeenteraadsleden, provinciale statenleden, wethouders, burgemeesters enzovoort... Dat die vormen ook allemaal de Dat de is belangrijker voor, voor uh, jullie blad... dan dat het een soort spreekbuis is voor waar we in Den Haag mee bezig zijn... en we zullen dit wetsontwerp eens even uitleggen. Dat moet het minder zijn. Dat moet het minder zijn. Ja. Ja. Maar nou voor ben veel ik boer mensen... in Zuidoost-Drenthe. En op een avond verzin ik een, een hele goede oplossing... voor, uh, uh, uh, uh, voor de intensieve veeteelt. De problemen, de mestproblemen, noem maar op. Dieren, gezondheid van dieren en dat soort zaken. Dat artikel krijg je op je tafel. En hoe ga je dan dat bekijken van of je het al of niet gaat plaatsen? Um... U gaat van de veronderstellingen uit dat, dat wij allemaal artikelen toegestuurd krijgen. Ja. En dat is uh, niet helemaal het geval. Kijk, als, als ik varkensboer ben in, in Drenthe en ik wil iets met, uh, met intensieve veehouderij of juist niet... Uh, dan schrijf ik een, een mail naar de Tweede Kamerlid, Esme Wiegman, die daarover gaat. Ja. Of naar een, uh, een thematische partijcommissie die we hebben, die gaat over landbouw en duurzaamheid. Dus dat, dat zijn veel meer voor de hand liggende dingen. Maar jullie lokken het en niet uit dus bij de leden? Van kom op met jullie verhalen. Er is een ingezonde uh, brievenrubriek. Brieven, uh, uh -huh. En dat, uh, ja, daar kunnen mensen voor, gewoon voor inzenden. Ja. Maar de artikelen zelf, nee. En, uh, en daar daar hebben, je bericht voor? Ik, misschien is het ook wel goed om te zeggen dat dit is hè, het Clubblad. Ja handschrift. Daarnaast hebben we denkwijzer. Dat is een ander blad. Dat is het blad van het wetenschappelijk instituut. Uh -huh. En dat gaat veel meer in dan handschrift op allerlei uh, beleidstechnische ja, ja, dus zaken. Ja, daar, daar zou iemand zo'n artikel krijgen. Dus daar kunnen. Zou, het, ja. zou het veel meer voor de hand liggen om een, om ja, een ja. achtergrondsartikel over de biologische landbouw in de komende tien jaar uh, okay. te zetten. Maar er is wel een ingezonde brievenrubriek. Ja. Zijn daar criteria voor? Dat jullie zeggen... Uh, uh, ik kan me voorstellen dat je zegt... alleen maar scheld doen we natuurlijk niet. Maar zijn er andere criteria? Dat nou, je zegt, die, mogen, deze brief? die mogen wel kritisch uh, zijn. Uh, we zullen denk ik niet elke brief zomaar uh, plaatsen. Uh, we vinden het natuurlijk erg leuk... Uh, als er een keer iemand zegt... Van, ik ben altijd lid geweest van D66... en ik... Uh, uh, ik heb nu echt gekozen voor de Christenunie om die en die leden, reden. Maar als iemand dat zegt, zou je dat dan ook plaatsen? Als iemand het omgekeerd zegt? Nou, dat hebben we nog niet gedaan. Dat hebben we nog niet gedaan. Maar ik, ik zou dat op zich wel toen bereid zijn. Want wij ja. vroegen ons ook af of je ja. inderdaad, als, uh, juist als blad zo voor de leden, echt een clubblad, uh, uh, of je daar ook als redactie een beetje in stuurt om op dat niveau ook enige discussie los te maken. Ja. Nou ja, ik, vind het, ik vind het op zich wel een aardige suggestie... om, uh, om, om meer van dat soort discussies ook in het mm -hmm. partijblad uh, te hebben. Deze discussies vinden veel meer plaats... In, in de, het andere uh, in, blad? Nee, in de bijeenkomsten, bij mensen. Uh, hè, de, de zaaltjes waar we, waar we politici, uh, de, de leden en de kiezers ontmoeten. Ja. Daar vinden die discussies ja. veel meer plaats dan in het partijblad. Oké, okay, nu hebben jullie een behoorlijk beeld van wat de achterban uh, beweegt. Hè, zorg noemde die al, in ja. den, den brede. Komen die kreten die jullie te horen krijgen... voldoende aan bij de Haagse jongens en meisjes in de Tweede Kamer? Ja, daar zorgen we wel voor natuurlijk. Bedoel, het, het is constant... Maar wordt er wat mee gedaan ook, ja. vinden jullie dat? Nou ja, als wij merken dat in de achterban zorg een heel, heel groot punt is... dan zorgen wij ervoor ja. dat, dat er in Den Haag ook een een aandachtspunt om het woord zorgpunt maar even te vermijden is. Is men, daar, is men receptief voor die pogingen van jullie? Hè? Ja, nou, ik denk dat voor... Uh, wij spreken in termen van Amersfoort en Den Haag. Hè. Amersfoort is waar het partijbureau is. Ja. Den Haag is waar, waar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zich afspeelt. Uh, Amersfoort moet Den Haag af en toe uh, wakker schudden. Ja. En... Om, zo van, jongens, jullie zitten daar wel uh, leuk uh, bezig daarin, in, in die vierkante kilometer. Maar er is meer in het land. Mm -hmm. Want dat en merk dat je echt, het dat... Is echt. Want dat is echt iets wat wij merken bij alle partijen. Bij ja. alle partijen is dit aan de orde. Den ja. is een biotoop met een totaal eigen wetgeving, ja. zou ik bijna zeggen. En zeker Mores. En ja. de rest van de wereld, ja... Ja, dat is bijna niet te voorkomen. Mm -hmm. nee. En dat is op zich ook nog weer niet zo heel erg. Als er maar voldoende mechanismen zijn om constant dat contact met die achterban te hebben. En dat maar, moet je organiseren. En, en daarvoor je... is een politieke partij heel Nuttig. En Den Haag te bestoken. Ik, kan met, want, uh, ik, ik bedoel, ik ken Aris niet persoonlijk of zo, maar ik zie hem heel vaak in debatten en op de televisie. En dat lijkt me toch iemand waarbij dat, die dat niet aan zich voorbij laat gaan: dat soort geluiden uit zijn achterban. Nee, zo treft hij niet. mij niet. Zeker niet, maar uh, toch is ont dat risico is er altijd. Nou ja. om, omdat je uh, op een gegeven moment zit je in een eigen wereldje met elkaar te praten. En, maar Aris is ook iemand. Uh, de fractievoorzitter, dat... moeten we er even bij zeggen. De en, lijsttrekker, en, en lijsttrekker, lijsttrekker. Uh, Is ook iemand die zoveel mogelijk probeert zijn mailtjes allemaal te lezen en hmm. te beantwoorden. Het geen, geen uh, gemakkelijke opgave, nee. is, want dat zijn er enorme aantallen die hmm. hij krijgt. En hij probeert die te lezen en te beantwoorden en in contact te komen met mensen. Dus uh, Arie Slop is wel een van de voorbeelden van een politicus. Die uh, zoveel mogelijk in de, in de uh, gewone, met, de, met, de, met ja. de lazen in de modder staat. Nou, is er maar maar nog iets anders wat wij interessant vonden? U bent dan wel interim uh, uh, partij, uh, directeur van het Partijbureau, hè? Nee, interim hoofdredacteur. Interim hoofdredacteur en directeur van het Partijbureau moet ik zeggen. Dat komt nog beter uit voor de vraag die ik wil gaan stellen, <laughs> namelijk. Uh, de onafhankelijkheid van dat, van dat blad. Je wil als blad onafhankelijk zijn. Waarom, maar je hebt twee, wa Waarom wil, wil je onafhankelijk, nou, onafhankelijk zijn? Onafhankelijk van Den Haag. Onafhankelijk van Den Haag? Dat ja, je, je eigenlijk onafhankelijk schrijft. van de partij. De partij is meer als Den Haag. Uh, dus als de leiding zegt: wacht eens even wat jij vorig, in de, maar vorig de leiding geschreven heeft. dat is een no-no, dat doen we niet meer. Kijk, we hebben een, een politiek leider, dat is Arie Slop. Jullie hebben een voorzitter. En wij hebben een voorzitter. En we hebben een bestuur van uh -huh. zeven mensen. En die bepalen uiteindelijk... die zetten de grote lijnen uit voor de partij. En dat moet terugkeren en daar kun je als blad niet tegen ingaan? Middels een stuk van iemand die uitnodigt om... Ja, de dat is, niet de, bedoeling. Dus dat is de... niet de bedoeling. Je nee. kan natuurlijk wel de scherpte af en toe opzoeken en de dialoog. In het verleden hebben we ook wel van die... Rubrieken gehad als van met een bepaalde stelling en dan wie is er voor en wie is er tegen, mm -hmm. hè? De, mm -hmm. dat soort. Uh... Ja, dat bedoelde ik met een beetje ja. discussie. Ja, nou, dat, ja. is, dat is allemaal helemaal prima, uh, maar uiteraard gaan we geen reclame zitten maken voor, uh, voor GroenLinks of zo nee. in een, in een Christini-blad. Dat lijkt me nou ook weer wat uh, te veel onafhankelijkheid. Ten slotte, heeft u uh, gisteravond het debat gezien? Dat was het eerste uh, debat hè, met de lijsttrekkers min uh, Rutte Roemer-Wilders. Heeft u het gezien? Ik heb het gezien. Beviel het u? Nou, dan laat ik allereerst zeggen dat ik niet een grote fan ben... van lijsttrekkersdebatten. Uh, uh, ik vind dat altijd dat, dat, het, uh, dat er een grote spanning staat op die debatten. En binnen heel korte tijd, vaak binnen twee, drie zinnen... moeten mensen... Uh, grote vergezichten schetsen. En dat kan gewoon niet. Dus uh, ik ben in het algemeen uh, niet zo enthousiast over debatten. Ik vond het gisteren wel een aardig debat. Ja? Uh, oh. Om verschillende redenen. Mm -hmm. Allereerst uh, maakten ze er wat van met, met, die, met die filmfragmenten. En, en, de, en vakantie die, die vakantiekiekjes. Ja. Dat maakte toch allemaal wat, uh, wat, wat ontspannender, wat, wat aardiger voor de kijker. Uh, verder vond ik natuurlijk dat... Uh, of natuurlijk, Ik vond dat Arie Slopp het uh, prima deed. Daar ben ik in eerste instantie op, op gefocust. Begrijp ik. En uh, ja, die heeft uh, een, paar, uh, een paar prachtige dingen kunnen zeggen. Ook mede naar aanleiding van maar zijn... Maar wat vond u het meest opvallende? We hebben nog een minuutje. Oh, nou ja, wat ik uh, zelf... Ik kreeg op, echt een glimlach op mijn gezicht... toen er een soort van revolte ontstond... onder de lijsttrekkers tegen de presentatoren. Toen het ging over coalitievorming. Toen mm -hmm. dacht ik van ja... Dit vind ik nou leuk, dat de lijsttrekkers zeggen van... ja, jullie, jullie commentatoren, jullie willen wel steeds uh, nu al weten... met wie we straks een coalitie gaan vormen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. We weten nog helemaal de uitslag niet. En dat gaan we nu natuurlijk nog niet en zeggen. En dat gebeurde min of meer aan Blok? Dat gebeurde aan Blok, ja. Jolanda Sap uh, ontrok zich eraan. Maar de mm -hmm. alle anderen die, die zeiden van... ja, dat, daar doen wij niet aan mee. En dat vond ik het een van de mooiste onderdelen van het uh, debat van gisteren. Ja, terwijl dat politieke partij juist verweten wordt... dat ze daar niet vooruit willen komen. Jolanda Sap doet het wel. En dan krijgen ze daar weer voor op halade. <hijen> Ik bedoel, het nou is ja, niet het goed te of deugt niet. wordt ze dat verweten door de commentatoren? Nou begint u ook al. <laughs> Voordat dit verder gaat, maak ik een gauw eind aan. <laughs> Menno ja. van Hulst van Handschrift, het Partijblad van de ChristenUnie. Hartelijk bedankt. bedankt. Dit is Radio 1, Villa VPRO. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is... En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien: Metropolis Radio. Hallo, Nederland. Hallo, Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. De hele week berichten onze correspondenten van over de hele wereld hoe politici proberen stemmen te winnen goed schiks dan wel kwaadschiks. Gisteren konden we horen dat ze in Mexico geen middel onbenut laten om de verkiezingen te winnen. En op een keer dat de PRI toch nog op achterstand bleek te staan... vielen plotseling alle computers uit. Toen ze drie dagen later weer deden... tot de PRI ineens bovenaan in de telling. In Indonesië hebben ze ook zo hun methodes. De belangrijkste? Speel zoveel mogelijk voor Sinterklaas. Maar of dat nou altijd effectief is? Wilma van der Maten doet verslag. Een bloedzaaie avond. Het was bedoeld als de uitreiking van de Indonesische journalist van het jaar hier in Jakarta. Maar het is vooral de gouverneur Fauzi die is uitgenodigd voor de prijsuitreiking die hier de show stilt. Er zijn binnenkort verkiezingen in Jakarta en aan zijn woorden te horen gaat deze Fauzi duidelijk op voor zijn herverkiezing. Want hij praat niet in zijn speech over de verdiensten van de journalisten en vooral wat hij heeft gedaan om de hoofdstad te verbeteren. Zoals dus ondeugende kinderen hier op de achterste rij... maken we vooral grappen over Indonesische politici... met Indonesische parlementaire journalisten. Die me vertellen hoe politici hier stemmen proberen te kopen... met geld, met voedsel, maar vooral met t-shirts. Schijnt zelfs een hele handeling te zijn. Ondertussen komt er ook een sexy zangres het podium op... Jammin van het Indonesische persbureau Antara. Jij vertelde net een leuk verhaal. Voor iedere verkiezingscampagne, dat doet deze gouverneur ook... hij is van de oude regeringspartij van Soeharto... gaan ze dus met stapels t-shirts met daarop het logo van de partij De Kampungs in, Zeg maar de armere volksbuurten. En ze huren een bus om zoveel mogelijk volk mee te nemen naar een verkiezingscampagne. Als je de bus niet bezigt, dan houden mensen in de kampung zichzelf. is niet want zegt deze journalist Kamela terecht... de mensen in de Kampong hebben heus geen geld om, een, uh, om zelf de bus te huren. En die bus met uh, kampongbewoners. in de t-shirt en de kleuren van de partij... en ook nog eens met vlaggen, reist af naar een, uh, een terrein ergens in de stad. En daar, uh, in de kleur van bijvoorbeeld de oude partij van Suharto is geel... is het de bedoeling dat ze voor de, de camera's een gele verkiezingszee organiseren zodat de achterblijvers thuis voor de televisie denken... nou, we moeten toch ook maar op die koolkarpartij partij gaan stemmen. Udiyono, jij bent ook een uh, parlementaire journalist. Ben je ooit met zo'n uh, verkiezingscircus op stap geweest? Ja, dat is een hele happening, zegt hij. Dan komt er zo'n koolkarbus bus de kampung inrijden. Uh, iedereen krijgt een t-shirt, een bakje met eten... 10.000 roepies zakgeld, dat is nog ineens een euro... En dan gaan ze als kinderen uitgelaten de straat op. Komt het ook wel eens voor dat bijvoorbeeld... twee partijen tegelijk het buurtschap die ochtend intrekken? Ja, en dan trekken de bewoners doodleuk. Soms zelfs de beide t-shirts over elkaar heen. En wie het lekkerste eten biedt en het meeste zakgeld... in die bus stappen ze voor die dag. En dan komt een dag later de partij van bijvoorbeeld Mekawati Soekarno... Dat is de dochter van de eerste president van Indonesië, langs met haar partijkleur, en dat is rood. En dan gaan de kampongbewoners gewoon een dagje voor Mekawati demonstreren in de rode t-shirten. En er zijn zelfs verhalen van op straat dat nog partijen met elkaar aan het vechten waren om de gunst van de kampongbewoners. Dat ze al in het geel liepen, maar dat Mekawati haar partij eraan kwam met een rode T-shirt... en dat het geel uitging en voor rood werd omgewisseld. Zo gaat dat. Met de T-shirten vechten de politieke partijen met elkaar hier op straat. Dus je koopt eigenlijk met T-shirten je stemmen in Indonesië. Ja, dat denken de partijen. Dus na de elekking wordt het ervoor... Je hebt de items? Ja, zei Je gaat met T-shirten de straat. En vooral na de verkiezingen is het een soort uh, collectors item geworden. Nou, de Indonesiërs zijn heus niet zo dom. Uh, ze stemmen uiteindelijk op de kandidaat die uh, heeft bewezen dat ze werkelijk iets voor de armen doen. Die al langer met zakken rijst en uh, olie de kampongs ingaan. Dus het is niet zo dat als je nu even een t-shirt brengt dat, uh, dat je dan ook zeker weet dat je je stemmen zult krijgen. Maar er zijn voorbeelden van gefrustreerde politici die dus echt dachten dat ze met stapels t shirts de stemmen konden verkopen. Een kandidaten gaan crazy. because. They lost money, they did not win. En na de verkiezingen erachter kwamen dat de hele kampong niet eens op zat gestemd. Die dus echt met een staart tussen de benen verdwenen. En echt helemaal door het wind heen gingen. We zijn zo druk aan het praten geweest over dat hele t-shirt circus hier in uh, Indonesië. Dat we eigenlijk de hele uitreiking van de journalist van het jaar hebben gemist. Tot zover Metropolis voor deze week. En wij gaan even luisteren naar het nieuws en naar weerverkeer en Ster en wat iets meer zij. En daarna is Villa WPRO bij u terug vanuit Den Haag aan het Binnenhof... met ons eigen politieke vragenuurtje met parlementaire journalisten en Kamerleden. Rara, waar gaan wij het over hebben? Tot zo. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Zaterdag rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Drie specialisten uit de Tweede Kamer in debat over Europa. Nederland zal in de 21e eeuw Europees zijn. Met Gerard Schouw van D66. Of Nederland zal in de 21e eeuw irrelevant zijn. Met Louis Bontes van de PVV. Als er één ding is wat we nooit zullen doen... is meer bevoegdheden bij dat verschrikkelijke Europese parlement neerleggen. En met Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. Het heeft gewoon ontbroken leiderschap dan.